Vijf uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. Italië heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat huishoudens zonder gas komen te zitten. Rusland heeft de gasexport naar Europa flink beperkt en vooral in Italië heeft dat tot problemen geleid. Ook Italië kampte afgelopen tijd met uitzonderlijk lage temperaturen. Na crisisberaad heeft de regering in Rome besloten dat gasleveringen aan bedrijven worden beperkt. Verder zijn sommige energiecentrales van gas overgeschakeld op olie. Rusland zegt dat het export heeft beperkt omdat het gas nodig is voor binnenlandse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 De NS en spoorbeheerder ProRail hebben pas op vrijdagochtend de dienstregeling aan het winterweer aangepast. De bedrijven gingen op donderdag nog uit van 3 tot 5 centimeter sneeuw. Toen de volgende ochtend bleek dat er wel 10 tot 15 centimeter zou vallen, kon de dienstregeling alleen nog handmatig worden aangepast. Dat schrijft minister Schult van Hagen aan de Tweede Kamer. Het aanpassen kostte veel tijd en dat had ook gevolgen voor reisinformatie op bijvoorbeeld de website. Schulds concludeert dat treinreizigers onvoldoende zijn geïnformeerd door de NS en door ProRail. Het weer, helder en koud, met temperaturen van min 8 graden aan zee tot min 15 land in maart. In Flevoland tot min 20. Vanochtend zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking en aan de Noordkust kans op wat sneeuw. Middagtemperatuur om min 4 graden en een stevige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Herbert Codé. Welkom bij het laatste uur van Dit is de Nacht. Een uh, hele goede morgen. Voor het nieuws rijd ik de IJs singer-songwriter James Vincent McMorrow. en uh, McMorrow moet ik zeggen. En zometeen is het uh, tijd voor een uh, verzoekplaats die uh, van jouw kant kan komen. Op dit moment misschien wel in de auto. Uh, ja, misschien ben je de kou ontrotseren buiten aan het werk. Of uh, terug aan het uh, rijden van een nachtdienst welke plaats zou je zo meteen graag willen horen op Radio 1? Bel hem door via 0800-1121. Dat is 0800-1121. En misschien zometeen wel jouw verzoekplaats hier op Radio 1. Na Bechman-Turner Overdrive. Dit is Looking Out for Number One.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 Swing out sister in dit is de nacht met Surrender. Daarvoor zat Beckman Turner Overdrive met Looking Out for Number One. Naar telefoon heb ik uh, meneer Schoutenmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat uh, brengt u uh, wakker op dit tijdstip? Nou, ik werd uh, toevallig wakker met, met het nieuws om vijf uur. En toen hoorde ik uw stem. Die zei dat je een verzoeknummer kan aanvragen... En toen dat, had u zoiets van, nou, dan weet ik er wel een artiest die ik wel graag wil horen. Ja, dat, uh, ja, dat heb ik al aan die meneer uh, die mijn telefoon opnam. Uh, die vroeg dat ook. Dat was uh, Billy Joe Spears. Ja, ja. U kent haar misschien wel. De K country zangeres. Ja, country, ja. Zobiet, ja. Fantastische stem. Ze is helaas overleden in december. Aan kanker. Ja. 73 jaar. Dat is jong, ja. En, en, en hoe bent u Billy Joe Spears? Hoe heeft u haar leren kennen, de muziek? Nou, dat is al jaren terug. Hè. Dat is misschien al misschien 30, 40 jaar geleden. Al, eh, eh, dat bekende nummer Blinkers on the Count. Dat was haar eh, topnummer a -ha, a -ha, eigenlijk. -ha, yeah. Maar ik heb ze niet zoveel... Ik zie ze nou eens op internet. En eh, dan kun je uh, opzoeken op bepaalde nummers... Maar dat kind, dat, of die vrouw, dan, ja, die zingt zo makkelijk. En zonder enige gebaren erbij. Maar prachtige stem, vind ik het hoor. Ja. Helaas ja. is ze er niet meer. Maar daarvoor hebben we nog de muziek die het uh, daar eeuwig uh, kan herinneren. 13. Daarom hebben we nog de muziek die je haar uh, kan herinneren. Nou ja, bleek het on the count. Onder andere. Maar uh, er zijn nog hele andere, hele mooie nummers. Ik ken ze niet zo één twee, drie opnoemen. Maar... Uh, als ik haar stem hoor, dan uh, ja, dat doet me toch wel wat, ja. ja. ja. En want dan, heeft u, dan, dan voelt, u soort, uh, voelt u zich verwant met deze zangeres? Of dan vindt u het jammer dat ze er niet meer is? Ja, ja zeker. Ik vind het heel jammer. Ik schrok eigenlijk. vorige week hoorde ik het dat ze in december overleden is aan kanker. Ja. En uh, ze is 73 en ik ben 74. Ja, dan heb je een beetje verwantschap ja, hè, ja, ja, ja, ja. qua leeftijd dan. Precies. Tot, ja, tot slot, ja. wat, wat brengt de dag u vandaag? Heeft u nog uh, bepaalde plannen? Ja, ik uh, ben gepensioneerde ambtenaar en ik fotografeer nog. Dus u gaat de sneeuw een, fotograferen? Uh, zet u? U gaat de sneeuw fotograferen? Nee, nee, nee ik fotografeer nog uh, voor een instantie en uh, die vragen me nog altijd... Op mijn leeftijd, dus dat is nog wel leuk. Ga ik vandaag wat foto's maken. Nee, sneeuw maak ik liever geen foto's. Oh. Ziet er ook niet zo best meer uit. Hè? Nee, nou, er zijn vast nog plekken waar het heel mooi is. Maar wat, ja. gaat, u dan, wat gaat u dan op de foto zetten? Wat mag u fotograferen voor de instelling? Nou, uh, mensen, hè? Er komt een bepaalde groep uh. mensen bij elkaar Dan noemen ze kick-off. Wat er precies inhoudt, weet ik niet. Maar dan hebben ze een workshop, daar maak ik wat foto's van. En van de mensen zelf daar. Dus eh, nee, dat is nog wel leuk dat, dat ik zelf kan doen op ja. mijn leeftijd. Ja. Ja. Nou, ga ervan genieten. En uh, wij gaan voor u draaien. Billy Joe Spears en Blanket on the Ground. Ja, nou fantastisch. En uh, ik wens je nog een prettige dag toe zelf. Dank u wel. Hetzelfde. Ja, dag. Come and look out through the window. That big old moon is shining down Tell me now, don't it remind you Of a blanket on the ground Remember back when love first found us We'd go slipping out of town And we'd love beneath the moonlight a blanket on the ground I'll get the blanket from the bedroom and we'll go walking once again to that spot down by the river where our sweet love first began just because Was our best buddy, we couldn't wait for night to come. Now you know, you still excite me. I know.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 I gave in to a God I didn't know, and now everything is falling into place, a brand new life is calling and I owe it all to grace.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 So let the people come It's so much water living in your world Save you what you did for me Darkness all around But in the distance I could see A flame It's so much fun Living in your world Save you what you did Een uit Canada, New World Sun is de naam. Dit was Learning to be the Light. Daarvoor had ik nog Billy Joe Spears met Blanket on the Ground... aangevraagd door meneer Schuitenmaker hier in Dit is de Nacht... op deze dinsdagochtend 7 februari... waar we straks weer het onderdeel Focus op de Wereld hebben. En ik bel vanmorgen met Kees-Jan de Kruif in Bonaire over zijn leven... en ook zijn werk daar voor Stichting Cruzada. Maar eerst voor alle mensen die vannacht slecht konden slapen... en voor alle harde werkers die hebben gewerkt of nog aan het werk zijn... En die straks gaan slapen is hier speciaal een nummer Day Sleeper van REM. Receiving department 3 am staff cuts have sukt up the overhead. Directives are posted, no callbacks, complaints, everywhere is calm, Hong Kong is present, Taipei wakes up, talk of circadian rhythm, I see today with the newsprint, brave I'm calling Het is de nacht, het is de nacht. De eeuw, de eeuw, de eeuw. Not for you this ride would make no sense But honestly i'd never ever forget you Deze van Tim Knol, daarvoor hoor je ook nog Birdie en Skinny Love hier in Dit is de Nacht op Radio 1. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen praat ik met uh, Kees-Jan de Kruijf in Bonaire en met Ger Brakken in Peru. Beiden een goede uh, Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. En ik begin met Ger Prakken in Peru. Het is bij jou op dit moment half twaalf in de avond. En je bent werkzaam in Peru al vele jaren als onder andere zendeling en toerustingswerker. En voor de mensen die helemaal niet weten wat het is, kan je even uitleggen hoe kort jou, jouw werk eruit ziet. Uh, nou wij, wij wonen in een stad met daarom uh, rondomheen heel veel kleine dorpjes waar uh, dus de boeren wonen en werken. En uh, we proberen dus uh, in, in twee opzichten hen uh, te helpen. Namelijk uh, omdat we de enige vaste organisatie zou kunnen zeggen... dat zijn de kerken in de dorpen. En uh, daar gaan we dus om de zoveel tijd naartoe... om de boeren uh, ja, onderricht te geven hoe ze het beste hun land kunnen verbouwen... en meer productie kunnen maken. En verder dus uh, nou, dat, uh, dat de boeren die dus ook in de kerk allemaal werkzaam zijn dat die uh, een goede opleiding krijgen, uh, waardoor, dus, ja, wa waardoor het hele dorp vooruit komt, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En heb, heb je dan zelf ook een agrarische achtergrond, Ger? Nee, dat, dat mag heel raar klinken, maar ik heb uh, chemie gestudeerd en uh, ik, tot 1983 bij Philips gewerkt <laughs> ja. op een laboratorium. En toen zijn we dus naar Peru vertrokken. Ja, maar je hebt gewoon heel veel in de praktijk geleerd dan? Ja, ja, heel veel. Vooral op het gebied maar zeggen, van de evangelisatie, uh, het werk in de kerk, dat deden we eigenlijk in, uh, in die tijd in Nederland ook. Alhoewel dus uh, op een hele andere manier, een heel ander vlak. Maar uh, het, het kwam dus eigenlijk wel op hetzelfde neer. Mensen verder te helpen ook uh, dat ze visie krijgen voor hun gezin, voor, hun, voor de hele maatschappij waar ze in wonen. Ja, ja. Ja, ik heb even op je, op je website net gekeken en ik, ik kwam daar toevallig gewoon volgens mij random een foto tegen. En even om dan te illustreren, daar sta je dus op een foto bij een kerkje. Met nou, best wel nou, een beetje valse, kleurde, ge, valse kleuren, een beetje paars, groenig is het. Ja, ja klopt. En dan staat boven Iglesia Evangelica. Ja. Evangelica. En dan staan jullie op de foto met allemaal mensen echt in mooie gewaden, hoeden op. Sommigen hebben nog laarzen aan die inderdaad van het land komen. En dat, dat zijn de mensen waar jullie onder andere in verschillende dorpen mee werken? Ja, precies. En zijn dat dan alleen de boeren of komen ook de rest, komt ook de rest van het gezin mee? Nou, uh, we hebben dus uh, uh, twee soorten uh, groepen van mensen. Namelijk, we hebben ook een uh, uh, uh, hele week dat we dus met, met echtparen bezig zijn. En uh, dan komen ze dus alleen als man en vrouw. Maar wanneer dus de Bijbelstudies gegeven worden, dan uh, zitten er meestal ook een hele rij kinderen bij. Hè? Ja, ja, ja. Maar dat, ik vind het eigenlijk wel heel erg grappig, omdat, omdat dat wist ik eigenlijk helemaal niet van jou. Je bent dus eigenlijk, je bent ook heel erg thuis in, in, zeg maar, de Bijbel. Je weet er veel van, je kan daar veel over vertellen. Maar ondertussen weet je ook heel veel van het, van het land bewerken. Ja, dat, op een gegeven moment moet ik zeggen dat. dat, dat... Ja, dat, dat krijg je gewoon mee. Als je dus heel veel met de mensen optrekt. Dan, dan zien wij. Ik zou maar zeggen, vanuit ons niet-boerenverstand. Mm -hmm. <laughs> zien wij dus bepaalde dingen. die heel makkelijk veranderd zouden kunnen worden. En uh, met een bepaalde. Uh, ja. wat een richting aan te geven. Uh, kom je er zelf ook steeds meer bij. Ja. En. Uh, en zie je ook dat, uh, dat het werkt. En, ja. En, ja, dat zijn eigenlijk dingen die die wij in Nederland uh, opgedaan. Ik kom zelf eigenlijk uit een dorp van de Veluwe. Dus je komt uh, in, in heel veel dingen zie je dus die, die heel makkelijk verbeterd zou kunnen worden. Ja. Uh, kijk, we hebben hier bijvoorbeeld op het land uh, daar kunnen de mensen zeker twee tot drie keer uh, per jaar een oogstaf halen. Nou, dat, uh, en dat, dat zou dus veel meer uh, effectiever kunnen zijn als ze uh, als ze bepaalde dingen zouden doen die, die wij in Nederland gewoon gezien hebben. Omdat je daar in een korte tijd toch een bepaalde oost moet afhalen van het land. Nou, hier is dat dan maar wat gemoedelijker, zou ik ja, gaan zeggen. Ja, want is, is dat dan over te brengen? Als jij dat dan vertelt, gewoon als, als nuchtere Hollander, nemen ze dat dan aan in Peru? Zeggen ze dan, oh ja, nee, dat is inderdaad wel een heel goed idee. Ja, nou, niet allemaal. Het, het is niet allemaal dat ze zeggen van, nou, nu gaan wij het ook zo, zo doen. Er uh, gaat wel een tijdje overheen, maar als ze dus op een gegeven moment zien... dat een bepaald aantal mensen van zo'n dorp het wel toepassen... en dus een, een grotere oogst uh, kunnen opbrengen... Nou, dan, uh, dan worden ze over de streep getrokken. Ja, precies. Dan gaan ze het kopiëren. Ja. ja, ja. Ik, uh, ik kom zo bij je terug, uh, Gerp Wacken in uh, Peru. Ik ga nu naar uh, Kees-Jan de Kruijf in uh, Bonaire. Kees-Jan, jij werkt voor uh, Stichting uh, Cruzada... En als ja, een opvangcentrum dat klopt, ja. voor verslaafden. en jij verricht overal vooral ook uh, coördinerende taken. Ja, dat klopt. En de vorige keer dat ik hier. Ja, dat mijn, uh, wel, mijn... Ja, sorry, ga je gang. Sorry. Ja, wat eigenlijk mijn hoofdzakelijke taak is, inderdaad. is. Uh, um, werken, uh, werkervaring en socialisatie. En eigenlijk was het altijd. Uh, mijn taak was uh, werkervaring. En eigenlijk is sinds uh, afgelopen maand mijn, uh, mijn naam. Is eigenlijk de naam van de kom mijn functie eigenlijk uitgebreid ook naar uh, resocialisatie, omdat, uh, ja, omdat het omdat gewoon uh, naast werkervaring, waar ik me veel op richt, ook gewoon veel meer bezig ben uh, gaan houden met het stuk uh, terugstappen in de maatschappij en uh, elk stuk wonen zeg maar wat erbij uh, wat erbij komt ja. te kijken. En dat zijn dan vooral mensen die hebben bij jullie bepaalde, die hebben een bepaalde tijd zijn ze bij jullie zeg maar in training geweest. Ja, en vervol, vervolgens gaan ze weer terug de maatschappij in en dan heb jij, bied jij ze ook nog een hulp aan de hand. Ja, en dat is eigenlijk wat wij wat we steeds meer zagen. Dat, dat, dat, wij, uh, dat het eigenlijk ook weer twee losse delen waren. Of nog steeds veel, erg los twee losse delen zijn als mensen bij ons in behandeling komen. Dan ja, komen ze echt voor 24 uur en dat is best wel een veilige plek waarin ze gewoon in het centrum komen maar vaak de echte terugstap naar, naar de maatschappij is gewoon moeilijk, omdat je ja dan ga je echt weer in de onveilige omgeving, in de plek waar ze zelf een verslavingsverleden hebben. En dat ja dat is gewoon heel erg moeilijk om daar in de juiste brug te, te slaan naar eigenlijk de, ja, de gewoon ook qua vrijheden, qua verantwoordelijkheden, qua um, zelfstandig leven, hoe je dat zeg maar op een goede manier opbouwt van zeg maar helemaal veilig naar Um, het helemaal zelfstandig weer doen. Ja. En dat is eigenlijk waar we, ja, waar, waar ik me mee bezig hou en waar we ook eigenlijk elke keer onze behandeling aan de, op toespitsen en aan, naar ja, beter in maken, om te kijken om daarin echt de juiste begeleiding te bieden, hoe we dat kunnen, ja. hoe we, op, op, op de juiste manier we kunnen over over me, uh, ...de brug kunnen slaan. Ja, want dat, want dat was dus eerst niet zo. Eerst was er gewoon een bepaald traject. Mensen komen bij jullie binnen, die worden vervolgens behandeld... Uh, ...leren weer dingen en dan is het op een gegeven moment afgelopen... ...en is het ook gewoon klaar. En nu, ja, zit, nu nou, zit er over vervolg. Ja, onze andere behandeling was eigenlijk uh, zes maanden. En eigenlijk kwam het ook door, door... ...heel veel dingen door nood geboren hoor. Want uh, wij hebben altijd vanaf het begin af ingezien dat er eigenlijk... Uh, in Nederland zijn het halfwethuizen, dus eigenlijk uh, van je resocialisatiewoningen, een soort begeleid wonen. Dat dat eigenlijk noodzakelijk is, maar omdat het gewoon, um, ja, ook door personeel niet mogelijk was, ook omdat hier gewoon geen, geen goede woningen te vinden zijn, um, verschillende redenen dat het gewoon niet mogelijk, haal, niet haalbaar was. En um, zo zijn we eigenlijk elke weer op zoek van uh, naar mogelijkheden om, om toch uh, de hulpverleningsaanbod uit te breiden. Je zit ook met uh, een personeelstekort, waardoor je eigenlijk wel weet wat dat een, wat een veel betere hulpverlening aan bod zal zijn, maar dat dat ook gewoon door allerlei redenen niet kan. Ja. En, hoeveel, en dus daarom hoe, zijn we... Hoe, hoeveel, mensen hebben, hoeveel mensen hebben jullie bij Crusada uh, in Bonaire? Hoeveel zijn er in behandeling op dit moment? Uh, op dit moment zijn zeven mannen in behandeling. Zeven mannen die echt uh, het hele traject er lopen. En ja, eigenlijk is het traject nu van zes maanden, eigenlijk de afgelopen maand, naar negen maanden gegaan. Hm en eigenlijk is daarin de, de de eerste maanden echt heel erg de um, ja echt de, het heel erg focussen op uh, op hun problematiek en na vier maanden beginnen we echt uh, actief met leren werken dus echt uh, terug te leiden naar maatschappij en vanaf de zesde maand gaan ze echt um, stage lopen buiten ja. en vanaf de achtste maand echt werken buiten dus dan nu is echt dat we echt het hele stuk werken en wonen Um, in het, uh, in, het, in de, de basisbehandeling, zeg maar, willen, uh, ja. willen zetten. Ja, Zodat ja. het zeg maar niet losse, losse stukjes zijn van: ik ben naar het, na, na zes maanden ben ik klaar. Want soms, sommige mensen hebben gewoon die mentaliteit. Ik moet gewoon zes maanden blijven zitten en dan mm. zeggen jullie dat ik klaar ben. Mm -hmm. Ja, dat werkt gewoon niet. Nee. En kan, kan je een dus, voorbeeld uh, geven van iemand die in zo'n traject zit of heeft gezeten? Ja, nou, ja ik heb. Um, ik kan eigenlijk, je uh, kan best heel veel voorbeelden geven, maar ja, eigenlijk... Laten we er eentje uitlichten. Uh, ja, even, zal ik zo even iemand nemen die nu in behandeling zit. Uh, ik noem hem voor de makkelijkheid maar even Ricardo, want dat is uh, even voor privacy redenen. Ja, ja. En ja, I, I, ik, uh, Ricardo zit nou denk ik een, een, een maandje of vijf, ik denk dat hij vijf maanden zit hij uh, op dit moment in, uh, in behandeling. En, en wat is de leeftijd ja, van Ricardo en zijn achtergrond? Ricardo is de, ja, ik denk dat hij een jaar of 45 is. Ik weet niet echt precies, maar hij heeft een, hij heeft een vrouw en kinderen. Hij um, heeft eigenlijk echt gewoon een hele harde werker en hij uh, is eigenlijk altijd uh, een keihard aan zijn leven gebouwd. Maar hij uh, ja, heeft daarin ook gewoon uh, jarenlange slaving, cocaïne um, ja, langs zijn leven lopen. Die uh, ja en um, die eigenlijk altijd zijn leven, of eigenlijk heel zijn leven verwoest heeft en Um, ja, hij heeft daarin ook gewoon in zijn karakter gewoon iets eigenwijs. eigen ene kant een hele harde werker, maar aan de andere kant ook gewoon daardoor eigenlijk nooit uh, andere mensen toegelaten in zijn leven om, om mee te kijken of om, om advies te geven. Waardoor hij eigenlijk heel lang zijn, uh, zijn verslaving heeft laten doorbestaan, totdat het gewoon uh, vorig jaar gewoon enorm vast is gelopen in zijn gezin, in zijn werk, alles kwijtgeraakt eigenlijk. En eigenlijk helemaal gebroken een maand of vijf geleden is binnengekomen. En dan zie je gewoon dat iemand gewoon vanaf helemaal nul... ...tot echt gewoon zijn hele leven op dat moment in de puinhoop moet gaan opbouwen. Ja. ja, dat is gewoon eigenlijk heel erg heftig om te zien hoe iemand, dat, hoe iemand dat doet. Maar bij hem heb ik echt gezien dat hij vanaf het moment dag één echt gecommit was van... ...ik ga het doen en ik ga me laten begeleiden en ik ga me laten, laten coachen. En mensen mogen mij raad geven en ik, het, mag, het mag offers... Uh, het mag me offers kosten, want het heeft me toch al, de verslaving heeft me alles gekost, dus deze begeleiding mag me ook alles kosten. Ja, ja. en dat is gewoon heel bijzonder hoe, hoe hij dan gewoon door de jaren heen, tot, tot en door de maanden heen, tot verandering komt. En ja. uh, echt, ja, echt puzzelstukje bij puzzelstukje opraapt. En wat, wat is dan zijn motivatie? Want zo'n man heeft heel veel meegemaakt. Die komt op een gegeven moment in een nieuwe omgeving. Die komt in een opvangcentrum terecht. Daar moet hij waarschijnlijk weer mm -hmm. aan verschillende tijden wennen aan verschillende rituelen. En op een gegeven moment zit hij daar. En waar doet hij het dan voor? Wat is het uiteindelijk zijn doel? Wil hij weer bij zijn gezin terechtkomen? Wil hij weer herenigd worden? Of... Ja, hij, hij, nou ja, hij, hij komt echt binnen met echt dat hij boos was op zichzelf. En dat hij ook van zichzelf heel veel dingen moest. En uh, hij moest het veranderen. Hij moest het in zijn eigen, eigen kracht kunnen... Um, hij verwachtte daar eigenlijk heel veel van zichzelf. Um, grappig is dat het door de, door de maanden heen eigenlijk zijn drijfveer veranderde, omdat hij, uh, ja, we zijn in een christelijk centrum, waarop mm -hmm. ook, ook onze behandeling is gebaseerd op het, uh, het evangelie van Jezus Christus. En het mooie was dat hij daar voor het eerst mee in aanraking kwam. Hij had ergens een, ja, hij had een katholieke achtergrond, maar daar deed hij eigenlijk helemaal niks mee. En naast dat je zag dat hij gewoon echt persoonlijk interesse kreeg in het, in het evangelie en zelf, uh, zelf de Bijbel begon te lezen. En het heel met heel veel vragen kwam, uh, zelfs naar de, naar de kerk ging. En uh, ja, na, ma na een maand of vier heeft hij zich ook in laten dopen. En heel erg laten zeggen van ja, ik, uh, ik heb in Jezus een nieuw leven en dat leven wil ik gaan leven. En ja, dan zie je opeens dat... ...dat zijn motivatie heel erg anders werd... ...om ja, echt te zeggen van ja, ja ik, wil echt voor, ik wil echt voor God gaan leven. En Dan zie je opeens dat daarin ook um, ja, mensen opeens hele andere keuzes gaan maken... Die, uh, ja, ...die niet gebaseerd zijn op... ...ik doe het in eigen kracht, maar veel meer gaan zeggen van... ...ik wil God het werk in mijn leven gaan laten doen. En dan, ja, dan zie je opeens dat mensen echt, uh, echt gaan veranderen... Ja. ...en andere, andere beslissingen gaan nemen. Ja. Dat is gewoon heel erg mooi en, om te zien... Ja, en dus op dit moment is hij nog steeds bij jullie of is hij nu uh, met, met het traject bezig dat hij weer terugkomt, terugkeert in de maatschappij? Nou, hij zit nog helemaal bij ons. Call, hij gaat, um, deze maand gaat hij terugstappen in het, uh, uh, het gaan werken, um, of eigenlijk samen solliciteren, sollicitatie, um, gesprekken voeren, noem maar op. Uh, en verder is hij, hij loopt gewoon nog, ja, die, die persoonlijke begeleiding loopt er nog heel erg naast. Omdat dat gewoon, uh, omdat hij heeft heel erg moeite om, uh, om, om, om liefde te geven. Hij doet dat wel, maar hij kan hij nog kan gewoon heel moeilijk. Het uh, is iets wat hij gewoon echt niet heeft gekregen. En dat, dat is iets wat hij enorm vindt, moeilijk om vindt om te ontvangen, maar ook om het praktisch handen en voeten te geven. Ja. En dat zijn gewoon dingen die waar hij gewoon ook uh, gewoon begeleiding in blij, gaat, uh, blijft houden. Ja. Ja. Ik kom er zo bij je terug, Kees-Jan de Kruijf in Bonaire, werkzaam voor Stichting Cruzada. Ik ga nu naar Gerpakken in Peru. Ik heb je zojuist al even gesproken. Je bent onder andere zendeling en toerustingwerker. En ook nog op de hoogte van de agrarische mogelijkheden in het land. Kan je, kan, kan je iets uit de afgelopen week eruit lichten waarvan je zegt... Van, nou, dat, dat wil ik graag eventjes delen, dat heb ik meegemaakt of dat heb ik, dat heb ik gedaan. Of bepaalde contacten gehad. Ja, dat is, dat is heel wisselend. Het is momenteel de regentijd, dus in de dorpen kunnen we niet uh, komen. Uh, vanwege dat uh, ja, vanaf de middag dan, uh, dan hoogst het. Vandaag was het ook weer uh, heel, heel raak. Dus dan kun je heel moeilijk met de auto in, zo, in de dorpen komen. Uh, de mensen die dan toch uh, ja, acuut hulp nodig hebben of een advies, die, die komen dan bij ons. En waar we nu dus heel erg druk mee bezig zijn... dat is dat uh, binnenkort dan starten de school hier weer. Want uh, het is nu vakantie. Okay. En dan, uh, dan uh, krijgen de kinderen die dus in het afgelopen jaar... gemiddeld een veertien, dat is dan bij, uh, in Nederland <laughs> een yeah. zeven, uh, of hoger hebben... die krijgen dan een, een, een pakket waar ze dus uh, het hele jaar mee toe kunnen. En dat, dat is enorm uh, uh, arbeidsintensief. Want je moet dus bij al die winkeltjes uh, moet je in de eerste plaats gaan kijken waar het een beetje een, een redelijke prijs is. Want meestal als ze een blanke zien, dan, uh, dan stijgen de, de prijs ook uh, zeker met de helft omhoog. <laughs> en uh, uh, nou dat, dat is een heel druk werk. Die mensen komen dan vanuit, uh, vanuit hun dorp hier naartoe... Met vaders en moeders. En wordt dus bekeken of ze inderdaad het vereiste uh, uh, nummer hebben gekregen. Cijfer bedoel ik. Yeah, yeah. En, dan, uh, en dat wordt dan uh, uitgezocht. Uh, met, en dan vertrekken ze met grote dozen. Met, met schriften, met boeken, met pennen en potlood en alles erop en eraan. En dan worden ze bovenop de melkbus van, van zo'n melkauto die dus wel naar de, naar de dorpen kan rijden, ja. vertrekken ze weer terug naar huis. En dat is, dat is toch elk jaar weer een heel bijzonder iets om te zien, hoe die kinderen dus nu voor het eerst van hun leven eigenlijk eraan toekomen om te studeren. Dat was voor die niet mogelijk, omdat ze de ouders gewoon geen geld hadden. Hm. En ook omdat ze... Met, met vooral de meisjes, als die dus drie jaar lagere school hadden en ze konden amper hun naam schrijven, dan werden ze van school gehaald, want dat, dat was niet, niet productief. Ja, dus er zijn ook hele, hele leeftijdsverschillen in de klassen. Dus er zitten ook bijvoorbeeld mensen van, van een jaar of negen zitten bijvoorbeeld in een eerste groep. Ja, ja. ja. inderdaad, die komen ook de, die komen niet verder. Hè. En dit is, het wordt ook niet gestimuleerd. En, en hoe moet ik dat dan zien? met, met, met Je zegt het, het soort van... ze hebben vakantie gehad. Is dat dan een hele lange kerstvakantie? Of is het nu de start van een nieuw schooljaar in Peru? Ja, het is, uh, het is pas weer begonnen, eigenlijk. Uh, dus de maand januari, dan wordt er niet veel gedaan. Uh, vooral met kerst. En nu staan ze voor carnaval in, in, de, in de dorpen. Dus daar wordt er eigenlijk heel weinig gedaan in, in al die tijd... Maar, en dat is dan weer het, het grote verschil. Het is niet omdat ze dat nou opgedragen krijgen van, van ons uit of zo... dat ze er de, de meer aan moeten trekken. Maar het is, het is gewoon omdat ze zien dat ze een verantwoordelijkheid hebben... vooral de ouders de verantwoordelijkheid nemen om hun kinderen te stimuleren... om om het anders te gaan doen dan zij het gedaan hebben. Dat is niet iets omdat ze dat moeten, van onze kant uit. Maar het is net wat, wat er ook gebeurt in Bonaire, wat ik net gehoord heb. Dat mensen gaan zeggen, gaan zien ook van, ja, zonder Jezus gaat het gewoon niet. We, we, we moeten dit doen, want anders dan loopt het uh, steeds, steeds maar weer spaak in het leven... en komen we geen meter vooruit. Nee, nee. En dat, dat gaan ze dus op een gegeven moment zien, doordat ze dan bij jou naar de kerk komen... of dat je met ze in gesprek gaat? Ja, dat, dat, dat is het. Dat we beginnen meestal als we, als we naar een nieuw dorp gaan. Met een paar avonden film. Films draaien. Dus, en met, met onderwerpen die de mensen hier helemaal kennen. En waar ze zichzelf als het ware in tegenkomen. En, en dan van daaruit proberen we dus ja, heel eenvoudige bijbelstudiegroepjes te beginnen. Mm -hmm. En dat begint nu al met, met de jeugd. we hebben nu... Voor het eerst dit jaar in zes dorpen, zes verschillende dorpen, dus dat, dat er jeugdclubs bij elkaar komen elke, elke week. En dat loopt ontiegelijk mooi. Dus dat, dat zijn dingen die dus als het ware eh, allemaal poten zijn onder hetzelfde werk. Ja, yeah, ja. Yeah. Mooi om te horen Ger, ik kom zo nog even bij je terug over het nieuws in, uh, in uh, Peru. Ik heb je net al horen vertellen over de regentijd, daar wil ik nog even iets meer over weten. Ik ga eerst nog even naar Kees-Jan de Krijf in Bonaire, werkzaam voor uh, Stichting Crusade. Uh, Kees-Jan, uh, ik heb gelezen uh, recent dat er in het nieuws in Bonaire wel, uh, nou, er, werd, er werd veel gesproken over de knokkelkoorts. Ja, dat klopt, ja. En uh, kan, kan je even kort ja, de... uitleggen voor de mensen die niet weten wat dat is, de knokkelkoorts, nou, wat het wat inhoudt en wat dat met je kan doen? Ja, uh, de knokkoorts is, is hier op Bonaire staat die uh, meer bekend als de dengue. En dengue komt wordt eigenlijk is een uh, is een ziekte die eigenlijk wordt veroorzaakt door, uh, door een mug. Of overgebracht door een mug die, uh, die daar die ziekte bij zich draagt. En um, ja, eigenlijk kan, kan, kan die ziekte je gewoon compleet lam leggen. En dat heeft, uh, dat heeft allemaal verschijnselen als um, pijn in je botten tot ja, vooral helemaal geen energie. Um, ja, uh, geen eetlust. Uh, nou eigenlijk vooral je lichaam, die lijkt heel wat te zijn. En vervolgens stort je compleet in een pam. Dus kan je helemaal instorten. Ja, het, het, heeft meerdere, het zijn ook meerdere variaties sowieso van, van de ziekte. Waardoor de ene mildere vorm is dan de ander. Maar um, ja, je kan er gewoon echt maanden um, van plat liggen. En ja, het, het kan zelfs levend dreigend zijn. So. Ja. Uh, vooral als je geen goede weerstand hebt, uh, wat ouder bent, ja, dan, is het, uh, dan uh, kan het zelfs uh, ja, levensbedreigend zijn. Hebben de mensen die, uh, die jullie in, bij jullie in de opvang zijn, hebben die daar ook mee te maken gehad? Ja, nou eigenlijk hebben we, wij, ja, wij hebben er eigenlijk allemaal mee te maken gehad. Want eigenlijk vorig jaar is er eigenlijk, uh, ja, op Curaçao sowieso officiële epidemie geweest. Ja, en wij hebben daar ook beneden leuk aan meegedaan. Hm. Ja, op een gegeven moment hoorde je echt alleen maar mensen die dat hadden om je heen. En uh, ook ongeveer mijn hel de helft van mijn team heeft in de, ja, in de loop van ruim een jaar heeft het, heeft het gehad. Uh, Sommigen hebben daar nog steeds de, de, de gevolgen van. Ja, want het is gewoon een, uh, mug, een mug die prik je en vervolgens gaat het jeuken irriteren en dat wordt steeds groter en heftiger. Ja, en, ja en, en ook ja Mrs. hoe is hier ook regentijd. In de regentijd zijn er veel meer muggen. En ja, dat, ja dat van de, in, in al die miljoenen muggen zitten ook, uh, ook besmette muggen. En uh, ja, dat, daar, daar hebben ze eigenlijk uh, veel te laat op gereageerd. Omdat er ook eilanden hier in de Caribbean zijn waar er helemaal geen muggen bestaan zelfs. Mm -hmm. uh, ja, hier zijn ze heel laat begonnen met bestrijden. En dat uh, is eigenlijk best wel een beetje uit de hand gelopen. Ja, en wat is er en, tegen ja. te doen? Wat, wat is er voor bestrijdingsmiddel? Nou ja, eigenlijk sowieso, wat de, uh, open water moet zoveel mogelijk ge, geweken worden. Dus in de tuinen wordt nu gewoon heel goed gecontroleerd als er open water is. Er worden allemaal bepaalde uh, korrels ingedaan, zodat in ieder geval die, de, die muggen geen eieren kunnen leggen. Um, ja, verder is de, uh, wat ze, ze, ja, ze spuiten als het ware eigenlijk het hele, hele eiland. Gaan ze met een grote spuitmachine uh, door alle straten van Bonaire rijden. Dus ze zetten ze eigenlijk onder de rook als het ware. En daarmee uh, verdel, met verdelgingsmiddel om uh, eigenlijk heel, uh, gewoon echt een heel eiland te, so. te spuiten. Yeah, yeah. Um, ja, dat zijn een aantal dingen die je, die je kan doen. En verder zelf, ze steken, op de, ze steken op de dag. Het zijn de muggen die op de dag steken, niet 's avonds. Dus dat is ook dat je gewoon op de dag extra alert moet zijn. Of uh, ja, op muggen die, uh, die op je zitten. Yeah. Ja, nou, dankjewel even voor deze, deze uitleg over de, de, de knokkelkoorts. Ik ga nog even naar Ger Prakken in, in Peru. Je vertelde net al even over de regentijd. Je zei net van ja, de, dan gaat het gaat het hozen. Dan moet je ook gewoon echt eigenlijk thuis blijven, want je kan het dorp niet meer uit. Wij nog wel vanuit de vanuit de stad, maar als je dus buiten de stad komt, waar de wegen niet verhard zijn, nou, dan, uh, dan is het blubberige geblazen. Ja. Ja. Dat is, uh, daar kom je dus. Ja, met, met een gewone auto uh, kom je daar niet goed uit. Nee. Maar, maar hoe heftig is het? Hoe moet ik me dat voorstellen? Zijn er echt gewoon mensen in dorpen die hebben zoiets van... oh, het is middag, ik, moet nu, uh, ja, ik kan gewoon niet weg, het is klaar, ik moet uh, binnen blijven. Ja, dat, dat gebeurt in de dorpen dus wel. Vooral omdat dus in deze tijd de, de spullen op het land staan te groeien. Daar hoeven ze niet zoveel naar om te kijken. Maar uh, als het dan zo ontiegelijk hard regent, dan, ja, dan ga je niet voor je plezier naar buiten... en ja, ze hebben geen, geen, geen aanleiding om het huis dan uit te gaan. nee Dus, dus, dus ze hebben ook een heel andere dagindeling eigenlijk. Het is gewoon s'ochtends vroeg werken en smiddags ja, ga je verplicht eigenlijk rust houden in huis. Ja, de, de, de, de boeren beginnen s morgens tussen vier en vijf uur al het huis te verlaten. En dat is dan tot, tot de middag dat de zon behoorlijk schijnt. Dus dan hebben ze nog geen last van, van, van regen. Maar dan een uur of twee, dan, uh, dan begint het. Dan, ja. En dan gaat het, nu is het net eventjes droog. Nou, het is hier nu dus bijna twaalf uur in de nacht. Uh, het, is, het is droog, maar het kan ook soms de hele nacht doorgaan. Hè, dat het uh, smorgens pas een uur of vijf, uh, zes dan droog wordt. Ja. En heeft dat dan geen gevolgen voor alles wat er op het land uh, groeit en, en staat? Nou, ze hebben de, altijd uh, kanaaltjes, die kanaaltjes. Die kanaaltjes hebben dus een tweedelige functie. Namelijk, als het uh, niet regent, dan kunnen ze het land toch nog bevloeien. En als het wel regent, dan gaat het ook via die kanaaltjes uh, weer de rivier in. Ja, ja. Oké, okay, dus daar staat wel echt goed over nagedacht. Het is dus echt een ja, afvoersysteem bedacht. Ja, ja. Nou, dank, dank voor de uitleg, Gerp Rakker. In uh, Peru, vanwege de tijd uh, gaan, we, gaan we afronden... Ja, graag gedaan. Ik uh, zou zeggen, slaap lekker voor straks, want bij jou is het dus nu twaalf uur uh, s avonds. Ja, ja. Uh, graag tot de volgende keer weer. Ja, oké. Okay. Bedankt voor en, alles. Ja, graag gedaan. Hetzelfde. En uh, Kees-Jan de Cruijff in Bonaire, jij ook bedankt uh, voor je tijd. Ja, graag gedaan. Het is bij jou nu bijna één uur s'nachts, dus ik zou ook zeggen, ga lekker, uh, ja, weer, ga lekker weer verder slapen. En uh, morgen weer een hele ja, dat ga ik zeker doen. mooie dag in Bonaire. En ook dank voor uh, alle uitleg. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer dan. Ja, tot de volgende keer. Prettige dag. Oké, okay, dankjewel. We gaan naar Katie Burton. Een wintertime laugh in Dit is de nacht. Too much to even explain. An aching in me that longs for you again. The hole in my heart is for my home. Cause I left you so long ago My winter time love My winter time love Carry me away In the winter time is cruel to be kind Cause what I didn't know Could have changed my mind The journey to fall Was made to be And oh, I got my mind stuck in a hole And I couldn't get out I couldn't get home My wintertime love My wintertime love K.T. Burton hier aan het einde van Dit is de Nacht. En meer informatie over de werkterreinen van Kees Jan de Kruiven in Bonaire en Gerbrakke in Peru is te vinden via de website eo.nl/slash Dit is Zometeen om 6 uur het laatste nieuws uit binnen- en buitenland met Ewald de Jong, gevolgd door het Radio NGNL. Ik wens u nog een hele mooie dag.